Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Israëlische bombardementen op Libanon... zijn vanmiddag en vanavond zes doden gevallen, melden Libanese staatsmedia. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens het Israëlische leger zijn hoofdkwartieren van Hezbollah... en wapendepots het doelwit. Israël zegt dat de aanvallen een reactie zijn op zes raketten... die vanochtend vanuit Libanon richting Israël zouden zijn gelanceerd. Hezbollah stelt dat het daarmee niets te maken had... Israël voerde vanmorgen al vergeldingsaanvallen uit in Zuid-Libanon... maar de nieuwe aanvallen lijken gericht op doelen in het hele land. Paus Franciscus mag het ziekenhuis in Rome morgen verlaten. Volgens een van zijn artsen heeft hij nog zeker twee maanden rust nodig om helemaal te kunnen herstellen. De 88-jarige paus lag sinds halverwege vorige maand in het ziekenhuis... vanwege ademhalingsproblemen door een longontsteking. Verschillende keren leek het erop dat de situatie van Franciscus verbeterde. Toch bleef hij ook problemen houden met zijn ademhaling. En daarom kreeg hij zuurstof toegediend en ademhalingstherapie. Morgen zal de paus van achter zijn raam een groet brengen en de zegen geven. En daarna wordt hij naar het Vaticaan gebracht. De Duitse TV-acteur Rolf Schimpf is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol van hoofdinspecteur Leo Kres in de serie Der Alte van de ZDF. Hij nam het personage over van Siegfried Lowitz en speelde in meer dan 200 afleveringen. De serie was ook jarenlang te zien in Nederland. Verder acteerde Schimpf in de misdaadserie Taatort van de ARD. Volgens de Duitse nieuwsite Bild overleed de acteur vredig in zijn slaap in een verpleeghuis in München waar hij woonde. Rolf Schimpf was 100 jaar. PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie Vrouwen. thuis tegen Ajax won PSV met 3-1. Dan het weer verspreidt over het land Buien. In het zuiden ook kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar 8 graden. Morgen nu en dan zon. En dan wordt het 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWW. Er zijn op dit moment geen file-meldingen.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 En welkom bij de aflevering van de Nightwalk hier op GFM Zandvoort. De Main Stage iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop. De laatste show nieuws, de party opdaten. natuurlijk de 10, boven beste plaats van de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Moussa met zijn Global House. Vrijven straks in het derde uur. Ligt wel helemaal naar Italië met het beste van de club. Zij heeft Italië met DJ Cavaschelli. Zo ben ik opening trouwens over Tommy Mambretti met Good Night. En daar zit Milk Sugar achter. Onderweg zometeen Risk Assessment, Maria je Next Face en Helen Brunner en Terry Jones met My Desire. En de remix is gemaakt door Scott Diaz. Luister maar. in advanced dance music. Extended Dub, Steve M. Sandwoord mee steeds. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. En uh, wat voor shownieuws? Mariah Carey die heeft een rechtszaak over haar auteursrecht op haar kerstdit All I Want for Christmas Is You gewoon keihard gewonnen. De en Andy Stone had de zangeres twee jaar geleden voor de rechter gedaagd, omdat ze de tekst uit een lied van hem zou hebben gekopieerd. Toon bracht zijn gelijknamige lied in 1989 uit onder de artiesten naam Vince Fans en The Valiants. Het nummer stond in de jaren negentig meermaals op de billboardlijsten Hot Country Songs. En Carrie's All I Want For Christmas is verscheen vijf jaar later op de hitlijsten van 26 landen. verdiende nog veel meer geld aan het nummer dan hij, dus ja, maar toch denk ik gewoon jaloers. En de counting genre beweert dat zowel de tekst als de akkoorden van zijn lied voor meer dan 50% overeenkomen met de, de kersthit van Carrie. Stone eist daarom een uh, schadevergoeding van 20 miljoen dollar. Dat is uh, ongeveer pak een beet uh, 18,5 miljoen euro. En de rechter in L.A. die oordeelde afgelopen woensdag dat de lied van Stone niet genoeg overeenkomt met dat van Kerry... om dan uh, van uh, plagiaat te spreken. De liedjes zouden allebei kerstclichés bevatten vaker voorkomen in een soortgelijke liedjes. Want ja, eh, pak een kerstcd. <lacht> Dit lijkt allemaal op elkaar. Het gaat allemaal over kerst, vrolijk kerst en, uh, hè. Dus ja... Uh, het was de tweede rechtszaak trouwens die Stoon had uh, tegen de uh, zangeres. De eerste keer was in 2022. En toen ook ijzeren zanger een schadevergoeding van 20 miljoen dollar. De rechtszaak draaide toen, in, uh, toen om de titel van de kerst in. Carrie zonder toestemming zou hebben overgenomen. Ja, je hebt van die mensen, die zijn jaloers dat ze niks bereikt in het leven. En dan, uh, ja, en ze zien dat een ander meer verdient, uh, dan, uh, dan ga je ze gewoon uh, vervuldigen. En uh, goed nieuws, als je fan bent van John Legend. Hij staat op 2 juni in de Syrgondome in Amsterdam. Zo van de Amerikaanse zanger is onderdeel van zijn Get Lifted. 20th Anniversary Tour Tijdens zijn concert speelt de Legend zijn volledige debuutalbum Get Lifted Op de plaat uit 2004 staan hits als So High, Ordinary People En to Love You en de tour die start op 27 mei in Glasgow En daarna doet de 46-jarige zanger uh, Onder andere Londen, Parijs aan En uh, de tour eindigt uh, in december Na een reeks concerten Nog in de Verenigde Staten kaart voor het optreden van Lazard in Amsterdam uh, is er gisteren om 10 uur s ochtends uh, gestart. Zo meldt de concertorganisatie Mojo. En nog een beetje nieuws. Yves Berends en David Quetta zijn de grote winnaars geworden bij de uitraak van de top 40 awards in Rotterdam Ahoy. De artiesten worden beide twee prijzen. Ook Roxy Dekker en Suzanne en Freek uh, mochten een award mee naar huis nemen. Dus uh, ja, namens uh, LZFM's antwoord van harte gefeliciteerd. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. je van Jackers Revenge met Walk Away. Send for DJ Mario Zanfort. The Nightwalk main stage. The best new tracks in house, tech house and more. De muziek van uh, Dave Pen met uh, Bam bij Dem. Productie van Vince Carrere met The Choice. CFM Zandvoort. Nijkt me steeds iedereen is gaan. Zijn we bij met het beste van Dance Army. Een beetje pop tussenop. De laatste show nieuws, de Party Update. natuurlijk de 10 bovenbeste beste van Dansgroep. Straks in tweede uur, Tizzy op met zijn Global House Vibes. straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de productie uit Italië. Met I.J. Gavos Kelly. Het is dus even tijd voor de Party Update. Zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. En dat begint uh, pak een beet om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. Brainwash, en dat is natuurlijk club. De club met uh, ja, onze eigen zons, dus Raimundo. Hij heeft daar ook de line-up in handen. Uh, Dante Klein heeft hij meegenomen, Savoy, MC Janto. En de sexy Mr. S is aanwezig. En uh, ik ben druk bezig met hem, maar uh, in verband met familieomstandigheden had hij erg druk uh, de afgelopen drie maanden. Maar hij gaat zijn best doen. Om, uh, om voor ons het mixje klaar te maken voor de uh, Night Walk steeds. steeds, Maar uh, ja, ik heb al gezegd, familie gaat voor. Dus uh, familieomstandigheden dus voorlopig nog even geen hey, DJ Raimundo. Maar wel brainwashed, dan kan je hem live ontmoeten. Dus gewoon even naar escape in Amsterdam. En als we doorlopen, dan komen we bij Club Air. Daar is vanavond throwback. Denk ik met uh, vanavond het thema Up All Night. De grid ook om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air... En voor sommige mensen, dat is de oude club, uh, de, de It, hè. En uh, dat is een andere muziek als uh, in The Escape, dat is namelijk hip-hop en RB. From A to Z, en voor meer informatie, afgekort letters thrwbck.nl of r.nl. Daar vind je ook uh, al die informatie. En nog een feestje, als je houdt voor hip-hop en RB. Dan uh, moet je wezen in de Melkweg in Amsterdam. Het feestje Encore begint als, zoals altijd rond de klok van middernacht. Het duurt tot, uh, ja, ik denk pak een beetje vijf uur. En uh, het is ook hip hop en R&B, de home of hip Hop en R&B. En voor meer informatie aan elkaar geschreven, de website EncoreAmsterdam.nl of melkweg.nl, daar vind je ook uh, genoeg informatie. En de line op vanavond is uh, El Moreno, Prime, Waxfriend, Joe Wynn en Leroy... Dus uh, check hem in de Melkweg, wekelijkse speech aan voor. En nog een feestje vandaag. Ik was er eventjes, ik ben er eventjes een uurtje geweest. Ja, <laughs> af en toe mag je gewoon doorlopen. Als je bij de radio werkt en uh, in het wereldje werkt, dan mag je langskomen. Winter Garden 2025. In de uh, Harlemse bos. In een uh, natuurlijk hoofddoor. Ja, Haarlemse bos, maar niet in de maar in de hoofddoor. Ah, het zit vlak bij elkaar. Hè. Vanmiddag om 12 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond. En het is uh, techno. Melodic, Techno, House en gewoon een beetje leuke hitjes die aan elkaar geplant worden. Nog meer informatie. Wintergarden Festival, aan elkaar geschreven wintergardenfestival.nl En de line-up is uh, onder andere Benny Rodriguez, Cynthia Spearing, DJ Rush, Grace Doll. Huminal, Mitch de Klein, Panpot, Vera Grace en uh, Live uh, VNTM. Nou ja, ze dus hebben we gewoon meerdere stages. Check eventjes. even, Invictum trouwens ook toch. Check heb ik eens de website aan elkaar geschreven: wintergardenfestival.nl En tot zover de partyupdate, terug naar de muziek, want daarvoor zit je aan je radio Daarna ik ook steeds jouw warming-up voor jouw stapavond. Met nu HP Vince met Feel It de Extender. Are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. For this thing called life. Stage. The home of house music. Even tijd voor de Nightwalk ten welk plaats van erg populaire de clubs. Op de streams, op de radio en op de indoor en natuurlijk de outdoor festivals. Deze week op 10, David Penn met de plaat die je straks gehoord hebt. Bamba Dem. Op 9, Prosper en Ram met This Rhythm. Op 8, Green Velvet en Jamie Jones met de Butterflies. Op 7, Orsha met The Cool To Be Careless. Op 6, Thomas, Filterheads en HotSins 82 met Sunshine 2025... En op 5 een plaat die heel lang op 1 gestaan heeft: The Adventures of Stevie V, de remix van Parshaw met Dirty Cash, Money Talks. Op 4 Armand van Helden, A-Track en Duck Souls met Falling in Love, de Boots Extended remix. Op 3 ook een extra nummer 1 plaatje: The Shapeshifters en uh, Triple met Lola's team. Met Triple heeft natuurlijk de remix gemaakt. Deze week op 2 Chris Lake en Abel Boulder met Ease My Mind. En die stond van de week heel eventjes volgens mij op één. Maar uh, hij is weer even teruggezakt. Misschien een foutje in, uh, in het systeem. Deze week op één. Black Child uit Italië met Nothing Better Than Music. En die hoor je nu op CMM Zandvoort in de Nightwalk. Black Child met Nothing Better Than Music. Don't you It's really Saturday at ZFM Zanford. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. main stage Tying all the hits on ZFM's Nightwalk ZFM <laughs> Stage, dat was uh, muziek van uh, Armin van Buuren, Samen met Van bon Jovi met Keep the Fate. daarvoor volden we low al met Holte. Kivem Zandvoortnijd wordt bij steeds. Eerste uurtje zit er alweer op. niet getreurd, zometeen het nieuwste weer. Als je erop zit te wachten. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn global house vibe. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Caposcellus. Ru nog even muziek. Misschien is het redden Tommy uh, Bambretti met Goodnight. Nee, die gaan we niet draaien. Want uh, ik, uh, ik weet het niet. Maar het systeem uh, heeft. Uh, ik had een andere track in de CD-speler gestopt. Maar hij heeft hem dus uh, aangepast. En de computer zegt dan uh, de plaat die we er dus straks gedraaid hebben. Maar die gaan we niet draaien. gaan eens even kijken wat we daar voor gaan draaien. Maar we gaan eerst luisteren naar Lefty met Deep Down. Ik zeg tot zometeen. Nah.